Bitterzoet bed. Een luisterspel in twee delen... naar de roman La Mante Anglaise... van Marguerite Duras. Vertaling en bewerking... Koos Mulder. Vanavond het eerste deel. Regie... Leon Povel. U wilt mij volledigheidshalve... nog wel even zeggen wie u bent... Mijn naam is Robert Lamy. Ik ben 47 jaar. Acht jaar geleden heb ik dit café Le Balto overgenomen. Ik heb hier bij me de magnetofoonband die buiten u weet is opgenomen in Le Balto de avond van de 13 april. Die band geeft precies weer wat er die avond is gezegd, maar de band is als het ware blind. Wat erop staat is ondoorzichtig. U hebt het hele verloop van die avond meegemaakt. U hebt zelf aan de gesprekken deelgenomen. Ik zou u nu willen vragen mij een soort schets van de situatie te willen geven en voor zover uw geheugen dat toelaat nog eens de ontwikkeling van de gesprekken weer te geven. Ik, op die manier zal de bandopname voor mij een extra dimensie krijgen. Mijn interesse in deze zaak is van zuiver persoonlijke aard. Het gaat er mij om om mij een Voorstelling te kunnen vormen van de personen en de motieven die bij deze misdaad in het geding zijn geweest. Ik uh, kan op u rekenen, meneer Amin? Ik zal mijn uiterste best doen. Mag ik nog even dit vragen? Hm? Voor de avond van de 13 april wist u niets van de misdaad af? Net zo min als wie dan ook in Vianen? Niets. Uh, ik wist alleen wat er in het krantenbericht had gestaan en wat de veldwachter bekend had gemaakt. Doet u voor zover dat mogelijk is alsof u na de avond van de 13 april. ...geen kranten meer hebt gelezen. Ik kende Claire en Pierre Lange dus... ...even als Alfonso Ranieri. Ja, ze reurden bij het vijftigtal mensen... ...die de kernvormen van mijn clientele in Vienne. Hun nicht, marie therese Bousquet, kende ik ook. Nou, ze kwam soms in gezelschap van Pierre en Claire Lange... ...in het café voor een apparatief ...of s'avonds laat met Portugese uitbidders. Ja, ik kende haar wel minder goed dan de anderen. Ze was doofstom en daardoor had je maar een beperkt contact met haar. Pierre en Claire Laan uh, kwamen vrijwel elke avond in het café... ...tussen 8 uh, en 9 uur na het eten. Ja, het gebeurde ook wel dat ze verscheidene dagen achter elkaar niet kwamen. Ja, niet per se omdat ze een van beiden ziek waren... ...maar omdat ze geen zin hadden om uit te gaan... ...omdat ze niet in de stemming waren, omdat ze moe waren... Ik was niet zo onbescheiden om dan de dag erop te vragen... waarom ik ze de vorige avond of zoveel dagen lang niet had gezien. Ik had gemerkt, die, die indruk had ik tenminste... dat Pierre het vervelend vond als je hem vroeg waar hij gebleven was of wat hij deed. Een kwestie van schroom, denk ik. Toen Pierre dus de 13e april kwam... heb ik hem niet gevraagd waarom ik hem zes dagen lang niet had gezien. Het, het was... 8 uur s'avonds. De veldwachter had net hier vlakbij op de markt de oproep voor gelezen. men in de krant heeft kunnen lezen zijn er op allerlei plaatsen in Frankrijk in goederenwagons resten van een menselijk lichaam gevonden. De gerechtelijk geneeskundige dienst van het hoofdbureau van politie is tot de conclusie gekomen dat dit de resten van één en hetzelfde lichaam zijn. Op het hoofd na dat niet is teruggevonden ...heeft men in Parijs het lichaam kunnen reconstrueren. Door bestudering van de aftakkingen van het spoorwegnet... ...heeft men kunnen vaststellen dat de treinen die de resten van het lichaam vervoerden... ...allemaal, wat hun bestemming ook was... ...één punt zijn gepasseerd en wel het viaduct hier in Vierne. Nu het vaststaat dat zij vanaf de brugleuning van dit viaduct in de wagon zijn geworpen... ...neemt men aan dat de misdaad in onze gemeente is bedreven. Het gemeentebestuur, hierdoor gealarmeerd... ...vraagt zijn burgers onmiddellijk alle steun te verlenen aan de politie... ...om door een gezamenlijke inspanning deze misdaad zo spoedig mogelijk op te helderen. Men wordt dringend verzocht iedere vermissing van personen van het vrouwelijk geslacht... ...van gemiddelde lengte en zwaar postuur in de leeftijd tussen 36 en 40 jaar... onmiddellijk aan het politiebureau op te geven. Die aftakkingen van het spoorwegnet. Ik kan er niks aan doen, Alfonso. Maar daar moet ik iedere keer om lachen. Hallo, Pierre. Zeg, Pierre. Wat denk jij? Zou jij aan die aftakkingen van het spoorwegnet hebben gedacht? Oh, daar... Daar ben ik niet zo zeker van, Robert. Ja, het viel me op dat Pierre er moe uitzag. Ook een beetje slordig gekleed. Terwijl hij anders juist zo de puntjes verzorgd lag te zijn. Hij had een blauw overhemd aan dat een beetje vuil was bij de beurt. Ja, ik herinner me dat ik daar even bij stil op gestaan. Ik zei tegen mezelf... Hé, hey, wat is er met hem? Waren er nog andere mensen in het café die avond? Vrijwel niet, nee. Zit het het bericht van de misdaad en de oproep van de politie was er s'avonds niet veel volk geweest in de bateau? Die avond waren we met z'n uh, vijf, Alfonso, Pierre... een man en een jong meisje... die niemand ooit eerder had gezien... En, en ik. De man las een krant. Hij had een dikke zwarte aktentas... naast zich op de grond staan. Ja, we hadden hem alle drie goed bekeken. Hij was het klassieke type van een agent en burger. Ja, het was toch niet helemaal zeker... dat hij van de politie was... ...gezien de aanwezigheid van het jonge meisje. Hij zag er niet uit alsof hij naar ons luisterde. Zij wel, zij, zij had zelfs even gelachen... ...toen ik het over die aftakkingen van het spoorwegnet had. Omdat Pierre en Alfonso geen van beiden de indruk maakten... ...dat ze daar ook om moesten lachen... ...zweeg ik verder over de aftakkingen van het spoorwegnet. Maar Pierre... ...bracht het gesprek weer op de misdaad... Wat denk jij, Robert? Zullen ze die vrouw eigenlijk kunnen identificeren... als het hoofd niet wordt gevonden? Dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd speciale kenmerken. Moedervlekken, littekens of misvormingen of zo. Hmm. Geen twee mensen zijn nu eenmaal precies hetzelfde. Ja. Er viel nogal een lange stilte. We gingen onwillekeurig bij onszelf naar welke vrouw in Vjørne... aan het signalement beantwoorden. In die stilte... ...drongen tot me door dat Claire er niet was. Maar u had Pierre toch alleen binnen zien komen? Ja, daar wil ik mee zeggen dat hij afwezigheid me speciaal opviel. En dat ik die op de een of andere manier in verband bracht... ...met het zorgelijke gezicht van Pierre. Ik vroeg niet aan Pierre hoe het met haar was, maar... ...de gedachte kwam even bij me op dat de tijd misschien gekomen was... ...dat hij van haar zou scheiden. Het was net alsof Alfonso mijn gedachte had geraden. Uh, Claire is toch niet ziek? Oh, nee, ze heeft nog iets in het huis te doen. Ze komt wel. Nee, nee ze is niet ziek, maar wel moe. Ja, Erg moe. Ik geloof niet dat het iets ernstigs is. Misschien uh, het vorige jaar. Maar om op die mooi terug te komen. Hoe is het nog mogelijk dat een mens zulke vrede dingen kan doen? Hè? Dat lichaam in stukken snijden en dat het dan, dan als, als nou ja, verpakken. Hè? En een goederenwacht smijten. Misschien was dat alleen maar omdat het te zwaar was om het lichaam in zijn geheel te vervoeren. Wat zeg je nou? Nee, misschien gelijk, ja. Ik had er nooit aan gedacht. Tjump, die drie nachten moeten wel eindeloos zijn geweest voor de dader. Hij moet die drie nachten negen keer heen en weer naar het viaduct zijn gegaan. Met het hoofd erbij zou het tien keer zijn geweest. Huh? Hij komt uit Parijs. Daar heeft iedereen het over die aftakkingen van het spoorwegnet. Wat zeggen de mensen in Parijs er nog meer van? De mensen denken dat de misdaad door een krankzinnige oh. moet zijn gepleegd. Weer een krankzinnige. Maar het departement saint nee Dag, Claire. Dag, ah, Claire. Goedenavond, Robert. Alfonso. Ja. Toen kwam Claire binnen. Er zat een donkerblauwe regia's aan. Het was mooi weer. In de ene hand droeg ze een koffertje... en in de andere een zwarte laktas. Ze zag de onbekende... en ze ging meteen naar Alfonso toe. Ja, ik zag in haar gezicht dat ze het niet prettig vond dat er vreemden waren... Ik hoorde een krant omslaan. En ik zag dat de onbekende man nu niet meer las. En dat hij naar Claire keek. Ik zag het, meer niet. Ja, wij waren gewend aan de manier van doen van Claire, maar. een vreemde kon het misschien nieuwsgierig maken. Hoezo dan? Wat voor manier van doen? Ongevoelig, onverschillig. Pierre maakte een onwillekeurige beweging naar haar toe. Nou ja, als om haar te verbergen. Waar is dat koffertje voor? Ik ga naar Karel. Huh? <laughs> Ik wou net een paar dagen vakantie nemen... ...en je voorstellen om er dan naartoe te gaan. Niemand geloofde wat Pierre zei. Claire antwoordde niet. Ze bleef wat onzeker staan. Misschien wel een minuut lang. Daarna... ...ging ze dicht bij Alfonso zitten... ...aan een tafeltje apart. Pierre en Claire Laan... ...en haar nicht Marie-Thérèse Bousquet... ...kwamen alle drie uit Karel. ja. Dat schoot mij ook even door het hoofd toen ik Kleur ging bedienen. Ze kwamen alle drie uit Kauer. Maar in al die acht jaar die ik ze kende, waren ze er nooit heen geweest. Voor hoe lang ga je, Kleur? Vijf dagen. O, hoe lang is het geleden dat je het laatst in Kauer bent geweest? Ik ben nog nooit terug geweest sinds ons huwelijk. Waar hebben jullie het over gehad, ook. Voordat ik kwam? Over de moord? Wat hebben jullie gezegd over de moord? Ja, we hebben het over de moord gehad, maar... Eh, niks ging nieuws, niks belangrijks hoor. Ze was nog schuwer dan gewoonlijk. Ik dacht dat het door de aanwezigheid van die onbekende kwam. Zag ze triest uit, eh, vermoeid? Dat dacht ik niet, nee. We begonnen opnieuw over de misdaad te praten. Nou ja, over het aantal treinen dat s'nachts onder het viaduct doorgaat. En, en toen keerde Claire zich opeens met een vraag naar Alfonso. Geen mens heeft s'nachts iemand gezien? In de buurt van het viaduct? Geen mens is het in ieder geval komen vertellen. Maar jij Alfonso, je hebt echt niemand gezien? Snachts? In de buurt van het viaduct? Nee, geen mens. En daarmee uit. Van dat ogenblik af waren we niet meer erg op ons gemak. Echt waar, ik vergis me niet. Het feit dat Pierre en Claire zo nadrukkelijk wilden weten of Alfonso de dader had gezien, vooral alle aanwezigheid van die onbekende man, dat, dat veroorzaakte een soort spanning. En in die gespannen stemming zetten we het gesprek over de misdaad voort. Het ging nu over het bezoek van de politie bij de inwoners van Vjorn. Ze waren de vorige avond bij Alfonso geweest en die ochtend bij mij. De politie vroeg de persoonsbewijzen... en als er leden van het gezin niet thuis waren... moest je daar een verklaring voor geven. En dan nog iets anders. Ik weet wel dat een ploegagent al de hele dag naar het hoofd zoekt. Waar? In het bos. Daarna hield Claire Dunkman de hele tijd haar mond. De mannen spraken nog steeds over de moord. Hoe lang precies, weet ik niet. Misschien een half uur. Opeens was het donker geworden toen ik naar het marktplein keek. Je sluit zeker vroeg vanavond, Robert. De mensen gaan nu toch zeker niet zo laat naar het café. Nee, de politie heeft me speciaal gevraagd het café open te houden. Anders had ik al lang gesloten. Geen mensen in Vionne willen op het ogenblik na de straat op. Maar waarom denkt u dat de politie dat heeft gevraagd? Ach, weet u, vanwege de, de, de, de oude stelregel dat de... Moordenaar altijd naar de plek van de moord terugkeert. Nou, dan moeten we maar op hem wachten. Ja. Dat was het soort gesprek dat we hadden. Oh ja. Ik herinner me ook nog duidelijk dat de Claire en Alfonso... ...op een bepaald moment met elkaar praten. heel kort maar een paar woorden. Ik hoorde Alfonso zoiets zeggen als... Nou, ...angst in Fjord, hè? Alfonso lachte. En weer op een ander moment staat het jonge meisje op en gaat naar Claire toe. En uw trein, mevrouw, hoe staat het daarmee? Welke trein? O oh, ja, de trein naar Kaor. Die vertrekt s morgens om 13 minuten over zeven van het Austerlitz-station. <tie> Nou, dan bent u wel goed op tijd weggegaan voor uw reis. Is Kahoor een mooi stadje? Claire gaf geen antwoord. De stemming wordt nog moeizamer. We zoeken gewoon naar dingen om te zeggen. En dan staat de onbekende man opeens op. Hij komt naar me toe. Mag ik de dames en heren een rondje aanbieden? Ja, als u soms denkt dat ons... Dat, denkt ons op die manier aan het praten te krijgen... Nou dan verspeelt u uw tijd en uw geld. Kom, kom. ze moet u het echt niet opvatten. Nou. Bent u uh, van de politie? Komen de dames de heer van het bureau Seine Oase? Ik kom uit Parijs. Ah. Ik ben hier naartoe gekomen om de plaats van de moeite te zien. Toen heb ik meneer hier ontmoet... Die heeft me gevraagd iets met hem te gaan drinken. Uh, ja, ja. Het aangename met het onaangename verbinden, nietwaar? We drinken. We weten nu precies met wie we te maken hebben. En toch gaat niemand weg. We zitten. En wachten. Ja, hij zal ons zeker wat vertellen over de misdaad. En Claire? Zegt niets? Claire had het allemaal niet zo goed begrepen. Ze boog zich naar Pierre toe en vroeg hem iets... Heel zacht. Ik heb het verstaan. En de politieman vast ook. Het was zo stil in het café op dat moment. Wat moet die man? Hij is van de politie. Nu weten we het allemaal. Het stuit ons tegen de borst. Maar niemand gaat weg. We zijn er. We wachten. En nou ben ik de draad kwijt. Die, die rechercheur bood u een rondje aan. Ja. En wat doet Claire nu? Wacht. Ze staat op. Nee, nee. Ze zet haar zwarte lachtas en haar koffertje onder haar stoel. En ze wacht af. Zo ongeveer als in de schouwburg, weet u wel. Ja, ja. Ze verzet haar stoel zonder op te staan... zodat ze in de richting van het buffet kijkt... ...waar de rechercheur nu staat. En, uh, meneer de rechercheur... ...wat denkt u nu eigenlijk van de misdaad? Ja, zo begon het. Het is net of we samen een misdaad verzinnen. Hij en wij. Het is dezelfde misdaad die zojuist in Fjorn is bedreven. We merken het niet. Hij laat ons praten. We zeggen wat hij wil. We reconstrueren stukje bij beetje de moord van Fjorn. We, we hebben het helemaal niet in de gaten... Ik denk, meneer, dat de moordenaar hier vandaan komt. Om een heel eenvoudige reden. Hij zou namelijk anders niet drie nachten achter elkaar naar hetzelfde viaduct terug zijn gegaan. Als hij drie verschillende viaducten had gekozen, en er zijn er genoeg in deze streek, dan zou het veel moeilijker zijn om hem te vinden. Bijna onmogelijk. Het is dus iemand uit Fiona. Het kan haast niet anders of hij komt hier vandaan, ja. Dus wij zitten hier in Fiona met hem opgesloten. Ongetwijfeld. En het uh, slachtoffer? Zij moet in Fjörne zijn gedood, om dezelfde reden, in de nabijheid van het viaduct. Als ze er ergens anders was gedood, waarom zouden daden zich dan hier in Fjörne van haar hebben ontdaan? Nee, het is iemand uit Fjörne die de moord in Fjörne heeft begaan en die hier niet weg kon komen. Voor wie het uh, fysiek onmogelijk was Fjörne te verlaten die drie nachten. U ziet waar ons dat heen leidt. Iemand die geen auto had. Precies. Ook geen fiets. Niets. Die op zijn eigen benen was aangewezen. Juist. Je zou kunnen zeggen dat de persoon van de misdadiger zich al via zijn misdaad aftekent. Ik, uh, ik heb nog geen mens over zeggen dat ze aan de aftakkingen van het spoorwegnet zouden hebben gedacht. Een beroepsmoordenaar zou daar wel aan hebben gedacht. Daarom ziet u... ...weten wij we dus dat de moordenaar geen beroepsmisdadiger is. Maar die oplossing om de resten van het slachtoffer in negen verschillende treinen te gooien... ...dat veronderstelt toch uh, enig nadenken. Een zekere intelligentie. Als die oplossing bewust gekozen is, dan zeker wel, ja. Wie blijft er dan over? Behalve de beroepsmisdadiger. De mensen die wel de oplossing van de verschillende treinen zouden hebben gevonden... ...maar die niet verder zouden hebben gedacht... En mensen die nergens aan hebben gedacht. Die niets hebben berekend. Nog het tijdstip, nog het aantal treinen. En die toevallig iedere keer een andere trein hebben getroffen. Is dat volgens u het gros van de mensen? Ja. In dit geval bood het toeval de dader precies evenveel kans om geen fout te maken als de zorgvuldige berekening. Wat kunt u er nog meer uit afleiden? Dat het een zwak iemand is. Lichamelijk zwak bedoel ik. Een krachtig persoon zou niet zoveel tocht hebben gemaakt, begrijpt u? Dat is waar. Dat is ook zo. Misschien gewoon een ouder iemand? Of ziek? Alles is mogelijk. Nu, je kunt toch verder gaan. Als het u kunt niet verveelt. Alsjeblieft, in, in, in tegendeel. Het ziet er ook wel naar uit dat we te doen hebben met een uiterst consentieus iemand. Die met overleg te werk is gegaan. Zij uh, religieus? Ja, religieus misschien ook. Dat is misschien juist het meest passende woord, mevrouw. Vanwege het hoofd dat nog niet is teruggevonden. En nu kan ik het niet meer volgen. Als de misdadiger het hoofd niet net als de rest in een trein heeft gegooid... zou je dan niet in de eerste plaats denken dat dat uitsluitend is... om de identificatie onmogelijk te maken? Ja, maar als je er dieper over gaat nadenken... lijkt het toch niet zo simpel. Toen hij eenmaal zeker was van zijn oplossing... had hij het hoofd net als de rest van het lichaam weg kunnen gooien. Zit het zo? Dan Laten we liever dit zeggen. Als wij denken aan zijn radeloze toestand... van drie nachten waarin hij zijn dochter naar het viaduct heeft gemaakt... zijn uitputting... Nou onvoorstelbaar als je daar aan denkt... zijn verschrikkelijke angst... dat hij gepakt zou worden voordat hij klaar was dan verbaas je je over zijn omzichtigheid op dat punt. Er zit daar beslist een onbekende factor in het gedrag van de moordenaar. Ofwel hij denkt dat hij de volmaakte misdaad gaat bedrijven, en in dat geval verminkt hij het hoofd en gooit het weg, net als de rest. Ofwel hij heeft een persoonlijke reden, een ethische reden zou je haast zeggen, om het hoofd een aparte bestemming te geven. Hij zou bijvoorbeeld gelovig kunnen zijn, of vroeger gelovig zijn geweest. U gaat wel ver, lijkt me. Vindt u? Is het nu ook mogelijk dat dat op niets blijkt te zijn gebaseerd, als u de dader eenmaal hebt gevonden? Dus dat u zich totaal zo, zou vergissen? Jazeker, want dat wij ons van A tot Z zouden vergissen, dat zou me toch wel heel sterk verbazen. Dat komt niet vaak voor dus alles heeft zich hier afgespeeld? Ja. Het mysterie ligt hier bij u verborgen. Naar mijn mening hebben we hier te maken met iets dat we een uh, spontane misdaad zouden kunnen noemen. Dat verbaast u? Ja. ja, die fonds van het viaduct, zelfs al gaat hij dan niet ver. Zoiets moet je toch van tevoren bedenken. Waarom? Waarom van tevoren? Waarom zou het je niet invallen op het moment zelf? dat je met je pakket over het viaduct loopt... als je al urenlang zoekt waar je ermee heen moet. U lijkt die krantenlezer wel... die zich zo verbaast over de knappe vondst van die negen treinen. Als je daarover gaat nadenken... dan blijft er van die vondst niets over. Dan wordt dat puur toeval. Waarom denkt u op dit punt aan toeval... en niet daarvoor bedachte aan voorbedachte Omdat deze misdaad van een zelfsprekendheid is... die moeilijk te rijmen valt met koel overleg. Een krankzinnige. Wat is het verschil... Bijgtussen? Uh, uh, tussen een krankzinnige en een normaal mens, in het geval van de misdaad. Ze bedoelt, uh, hoe weet je of het een krankzinnige is of niet? Het verschil komt pas na de misdaad tot uiting. Goed, je kunt zeggen, een geesteszieke zou het geduld niet hebben gehad om die tochten te maken. Dat is waar. Een krankzinnige zou niet die drie nachten lang met die overgave hebben gewerkt. Het is daarentegen wel heel goed mogelijk dat een krankzinnige het hoofd zou hebben bewaard... Dat is wel meer voorgekomen. Een krankzinnige zou misschien iets gezegd hebben. Die zou er wel over gepraat hebben. Nee, dat is niet zeker. Heeft de dader volgens u bij deze misdaad iets onvoorzichtigs gedaan? Ja. Zoiets is er altijd in alle misdaden. Ja. Meer kan ja. ik niet zeggen. Is het een krankzinnige of niet? Ik weet het niet, mevrouw. Wij weten ook dat de vermoorde vrouw niet mooi kan zijn geweest. Dat ze zwaar gebouwd was met vierkante schouders, kort en gedrongen. Dat het een sterke vrouw was. Een soort dierlijk wezen. Iemand die zwaar werk verricht? Ja. Als je er zo over wilt praten, dan zou je haast denken dat je iemand herkende. Het is gek. Zover gaat het iedereen, weet u? Dat ze niet mooi was. Wat leidt u daaruit af? Dat we naar mijn mening aan het verkeerde eind hebben als we van een moord uit hartstocht zouden spreken. Er zijn geen vermissingen opgegeven bij het gemeentehuis? Geen een. Die zijn er vermoedelijk ook niet. Dan zou het waarschijnlijk al eerder opgegeven zijn. Ja, Denkt u maar eens even na. De kranten schrijven er nu al zeven dagen over en nog steeds niets. Nee, het gaat vast om de een of ander die geen familie had en geen vrienden die haar zo naast stonden dat ze zich ongerust maakten. Of om een alleenstaande vrouw. Hoezo alleen? Op een etage? Dan zou de conciërge toch al zijn komen zeggen... die en die is al zeven dagen lang niet gezien. Dus uh, alleen in een zomerhuisje? Nee, ook niet. In het geval van een zomerhuisje... zou een van de buren al zijn komen zeggen... die vrouw heeft al zeven dagen haar luiken dicht... of die vrouw hebben we nu al een week lang niet gezien... de vuilnisbakken staan buiten... Aan... Wat een fantasie. Maar, maar, maar ze moet toch ergens gewoond hebben? Ja... Ja, dat is zeker. U begrijpt het niet? Uh, het is iemand die door de mensen bij wie ze woonde is gedood. Precies. Het staat vrijwel vast dat het zo in elkaar zit. Alleen op die manier is dat stilzwijgen rondom de verdwijning te verklaren. Oh, u zult hier in Fjord nog voor verrassingen komen te staan. Ik voel het... Een misdaad voel je al van vellen aan. Zo'n kleur... Ja, maar wat, met wat voor soort misdaad hebben we hier te doen, hè? Waarom is die moord nu begaan? Ja, naar uw mening bedoel ik. Nou, ik begrijp u waar. Naar mijn mening lijkt het erop dat hier een moord is bedreven... ...zoals men een, een zelfmoord zou begaan. Dat is bij heel veel misdaden het geval, weet u. Omdat iemand zichzelf of een ander uh, verafschuwt. Oh, dat hoeft nog niet eens omdat de mensen samen in een, een en dezelfde situatie zitten. Die uh, misschien is vastgelopen en die al te lang voortduurt. Ja, niet zozeer een ongelukkige situatie. Nee, onbeweeglijk. Zonder uitkomst. Begrijpt u? Dat is een, uh, een vrijblijvende verklaring. Oh, het is een persoonlijke opinie. In onze taal zijn die nooit vrijblijvend. Ik ben tot die overtuiging gekomen door de onwaarschijnlijke hypothese van eigenbelang en hartstocht uit te sluiten. Het is toch wel heel eigenaardig dat we niemand weten. Weet u dat misdaden die zo ongewoon lijken uit de vechten, dat die bijna natuurlijk worden als je achter de waarheid komt? Zozeer zelfs dat je dikwijls niet zou weten hoe de dader de misdaad had kunnen vermijden. Zelfs dat slagerswerk? Dat is een methode zo goed als iedere andere om de sporen uit te wissen. De mensen worden verblind door de walging. Maar als het slachtoffer eenmaal dood is. Of hij nou in zijn geheel is of in één of meer stukken. Ik zou eerder zeggen, we vergeten dan te makkelijk wat voor martelingen de dader zelf heeft moeten doormaken. Zo. Ja, wel dames en heren. Ik moet gaan. Het is nog vroeg, Alfonso. gewoon zo. Niets is onbegrijpelijk. Ja, wat mij betreft die, die uitleg. Hoeft voor mij niet zo precies, hè? Niet beginnen met de verklaring. Ja, waar leidt dat anders naartoe, hè? Helemaal niet daar beginnen. Genoegen nemen met de bewijzen. Een bewijs, dat is alles. En daarmee uit. Meneer Robert, ik geloof dat het in alle gevallen beter is te proberen te begrijpen. Zoveel mogelijk zich te verdiepen in de omstandigheden. Zo ver als je kunt gaan. Als het moet, je erin verliezen. Maar er altijd rekening mee houden. Begrijpen, meneer Blamy, is een geluk zo groot en reëel. waar wij van nature naar streven. dat het een plicht is dat aan geen mens te onthouden. Niet aan het publiek, zelfs niet aan de rechter. En soms zelfs niet aan de misdadiger. Nee, meneer, alles begrijpen is onmogelijk. Dus op een gegeven ogenblik, ho, ophouden met begrijpen. Nou, Robert, Nogmaals, ik... waar leidt het, leid het anders toe? Robert, ik verzeker je dat je ongelijk hebt. Nee, dat... Ik ben het met Pierre eens, Robert, je hebt ongelijk. Ja, ja, ik vrees dat meneer Robert in deze ongelijk heeft. Robert, alsjeblieft, Robert. Ja, Pierre, maar... je bent toch altijd zo edelmoedig? Je bent altijd bereid om begrip te tonen. Waar, waar, waarom praat je ineens zo? Dat vind ik wat droevig, Ja, Dit is een zaak van leven en dood. In het departement zijn oases en de mensen bang. Wat, wat moeten we met die zwervers... He, die hier bij dag en, la, dag en nacht langs de wegen lopen? Robert? Ja? Nee, niks. Een mens kan zich nooit onttrekken aan een gedachte... Die, die door zijn hoofd flitst. Niemand kan zeggen... zoiets zou ik nooit doen. He? Ik herinner me een misdaad. Het was een landarbeider uit de omtrek... Uh, prima vent in alle opzichten. Op een avond was hij bezig een veld aardappels te rooien... en toen kwam er een vrouw langs. Hij kende haar al heel lang. Misschien begeerde hij haar, hield hij van haar... zonder zichzelf te bekennen. Ze weigerde met hem mee het bos in te gaan. Hij doodde haar. Ziet u? Die misdaad. Moet die net zo gestraft worden als een ander? Wat zeiden ze ervan... Ze kwamen tot de conclusie dat die man in een vlaag van krankzinnigheid had gehandeld. Hij kreeg geen zware straf, Tien jaar, meen ik. In wezen is de oorzaak van de meeste misdaden... misschien niets anders dan de mogelijkheid die men heeft om ze te bedrijven. Stel, je leeft dag en nacht met een helse machine vlakbij. Je hoeft maar op een knopje te drukken en hij brandt los. Op een mooie dag doe je het... Je leeft jarenlang met iemand en dan op een avond dan, dan komt het idee bij je op. Eerst zeg je tegen jezelf dat als de gedachte bij je is opgekomen, dat je het ook zou kunnen doen. Zonder dat je overigens maar in het minst van plan bent om het te doen. En dan zeg je tegen jezelf dat iemand anders in jouw plaats het zou kunnen doen. Een ander die, die, die reden zou hebben om het te doen. En dan nog veel later, dan zeg je tot jezelf... ...dat dat mens altijd reden heeft om het te doen. En dan die wat die minder... Uh, minder uh... Zwak? Ja, ja, ja, zwak is ongetwijfeld het woord. Een ander die minder zwak was dan jij... ...dat die het wel zou doen. En dan komt dat idee steeds vaker bij je terug. En op een dag, dan, dan is het er en het blijft. Het wordt steeds groter... Het hele huis is er vol van. Je kunt het niet meer uit de weg gaan. En dan heb je de bop aan het dansen. Alfonso, wat zegt hij nou toch? Oh, tijd. En dan doe je het op een dag. Zo gaat het. Daarna, dat is weer een ander verhaal. Ja, waarom draaf je zo door, Pierre? Ik draaf zo door omdat ik een idee heb. En omdat die manier hetzelfde idee heeft. En jij ook. En omdat ik zin heb om het te zeggen. Ga je gang. Nee, nee, nee, ik pas liever dat het ik tegen u zeg. Ja, ik zal u zeggen wat het idee is dat u heeft. Hij denkt dat die misdaad, waar u net van vertelde... die landarbeider die die vrouw doodt... dat dat in Vion is gebeurd. En uh, ben je daarom een week lang niet hier geweest? Oh, nee, dat is het niet. U denkt dat meneer Alfonso weet wie de moord heeft begaan... en dat hij het niet zegt? Dat denkt u? Ja, dat denk ik. Zeg eens, ben je gek? Zeg, jij, wat heb je? Het spijt me, Robert. Hoe kom je aan dat idee? Ik lees te veel kranten, Robert. Ik had de indruk dat dat iets verborg en dat kon ik opeens niet meer verdragen. Dan kom je daar dan niet meer. Nee, daarom niet. Waarom dan? Dat gaat je niet aan. Stel al dat ik een idee heb over de misdaad, Pierre. Wil je dan dat ik het hem zeg? Wat haal je in je hoofd? Geef antwoord op mijn vraag, Pierre. Ik wou het opeens weten. Ik kon er niet meer tegenop. Staat u mij toe dat ik dat betaal? Ga nou, ja, u... toe maar, meneer over. Nou, U zult dan niet vaak de rekening betalen. Nou, wij zeggen geen... Uh... Geen nee, weet je. Nou, kom hè. Laten we het uit ons hoofd zetten. Iedereen weet dat je nooit slaapt, Alfonso. Dat je door het bos loopt te zwerven. Je begrijpt iedereen, je kent iedereen. Je woont in het bos. En mij praat je niet uit het hoofd dat er dit het bos is gebeurd. Dus zei ik tegen mezelf dat jij op zijn minst een idee moest hebben. En daarbij kwam dat ik onder de invloed was van die smeres. Hou nou op, je, hè? Ja. Meneer Alfonso heeft niet gezegd dat meneer Pierre zich vergiste. Oh, ik heb alles verzonnen. Uh, Laat hem met rust. Maar ik ben niet van plan, meneer Alfonso, te ondervragen. Dan maakt u zich geen zorgen. Het was mijn opmerking. Ga naar huis, Alfonso. Nee, nee. Misschien kun je toch iets zeggen. Ze kunnen het heus wel alleen af. Ze hebben mij niet nodig, niet waar meneer? Als u dat zegt, meneer Alfonso... betekent dat dat u net zo goed weet als ik... dat de misdaad in Fjorn is bedreven. In de nacht van 7 op 8 april... En inderdaad in het bos, dichtbij u, op 50 meter van het viaduct, bovenaan het talud. <laughs> het is waar, in het bos, op 50 meter afstand van het viaduct. Ik heb de klappen gehoord. Niet in het bos. Nou is het genoeg met die geschiedenis. Praten of zwijgen. Je begint niet te praten en houdt daarna, daarna weer je mond, hè. Houd er op of ik, of ik sluit het café. Wat vertellen even nou, Claire? Claire. Niet in het. Let u niet op wat ze zegt, meneer. Ze zegt op een volslagen gek te worden. Deze keer zeker. U kunt dat niet weten, maar ik ben een man en ik zeg u... Wat wilt u mij zeggen, mevrouw? Claire, kom hier, praat geen onzin. Laat me los, Pierre. Laat me gaan. U wilt iets zeggen, mevrouw. Wat deze dame wil zeggen is erg moeilijk. Niet waar, mevrouw? U wilt praten over uw nicht Marie-Thérèse Bousquet. Niet waar, mevrouw? Maar huh? wat? U, u kent haar. Maar hoe? Wij kennen iedereen. Maar Marie-Thérèse Bousquet is vertrokken, meneer. Wat, wat had u zich je... in uw hoofd? Pierre, ik sluit het café. We hebben alle tijd. Niet waar, mevrouw? Ik zeg, dat ik de zaak sluit, ja? Wel, nee, u sluit niet. Komt u maar hier, mevrouw. Komt u maar hier bij me. Pierre, Pierre, ik sluit de zaak. Maar wat had u zich in uw hoofd? Marie-Thérèse is naar elkaar vertrokken. Dat zal ze u zeggen. Claire? Hoe is Marie-Thérèse vertrokken, mevrouw? Maar ze antwoordt u niet, meneer. Ze antwoordt nooit meer als jij iets vraagt. Laat haar zelf praten. Claire? Maar, ziet u wel dat ze antwoordt niet meer. Wat zou u er trouwens interesseren? Ik denk dat Marie-Thérèse haar koffer heeft gepakt... en dat ze de bus heeft genomen naar het Austerlitzstation. station En plotseling opkomt het idee. Dat zal, Dat is als... U hebt haar zien vertrekken? Ja, yeah. niemand wist dat ze weggegaan was, snap je? Daarom zijn we verbaasd, maar jij... ...jij hebt haar zien vertrekken? Zeg het dan. Ik zei net tegen mezelf, hé, hey, marie thérèse is er niet meer. Pierre, zeg het dan. Maar ja, weet u, meneer, ze komt weer terug uit koor. Niet waar, Claire? Nou, ziet u zijn antwoord niet? Ach, je moet er kennen. Maar zij heeft mij verteld. Ze hebben bij de deur afscheid genomen. Claire is blijven wachten totdat de auto vertrok. Zeg het dan, Claire. Alfonso? Alfonso? Alfonso? Ik ga... Alfonso! Mevrouw, ik ben hier voor u. Wist u niet bang? Zeg ons wat u te zeggen hebt. Claire, Claire. Claire. Ze is niet in het bos gedoten, Marie-Thérèse Bousquet. Het was in een kelder om vier uur s morgens marie therese nee, een kelder. Dat het marie therese Bousquet was, wisten we. Maar we wisten niet wie van u drieën de moordenaar was. Op de resten van haar lichaam waren met houtskool de woorden Caor en Alfonso geschreven. De pers mocht dat niet publiceren. Mevrouw, gaat u met ons mee? Pierre had met u nooit over zijn vrouw gesproken? Nooit, nee. Met niemand, geloof ik. Maar Alfonso en ik wisten het. Wat? Maar... Ja, dat zij de een of andere dag haar verstand totaal zou verliezen... en dat Pierre ten slotte van haar zou moeten scheiden. Eigenlijk komt het allemaal daarop neer... dat wij haar in de armen van de politie hebben gedreven. Zij heeft verder niks meer gezegd? Niets. Ze heeft zich mee laten nemen. Ze was gefascineerd door die man. Toen ze sprak, ze keek hem steeds aan. was het net alsof hij haar de woorden één voor één had gedicteerd. U praat een beetje alsof u niet volledig gelooft in de bekentenis van Claire. U kunt, als u daar de voorkeur aan geeft, mijn vraag ook onbeantwoord laten. Dan antwoord ik niet. Als u van tevoren al gedacht had dat, dat zij schuldig was... zou u haar dan tegen de politie hebben verdedigd? Ja, daar, daar geef ik geen antwoord op. Denkt u dat als Alfonso gemeent dat, dat zij schuldig was... dat hij haar dan tegen de politie zou hebben beschermd? Ja. En die avond heeft Alfonso vrijwel niets gedaan om haar te beschermen? Ja, u hoorde dat hij één keer heeft gezegd dat hij naar huis ging... en dat zij hem tegenhield. ...en zei dat het nog vroeg was. En op een ander moment, aan het eind riep zij... ...Alfonso, net alsof ze help schreeuwde. Die tweede keer liep hij naar de deur. Hij wilde toch nog weggaan. Maar ja, het is waar dat hij meer had kunnen doen. Hij had hem mee naar buiten kunnen trekken. Ze zou hem zijn gevolgd. Dat heeft ze niet gedaan. Ja, en daarom denk ik dat hij niet wist... ...dat hij ook niet wist dat ze gevaar liep gearresteerd te worden. Dat, dat, dat lijkt me logisch. Of dat hij bang was als zij te veel zou hebben aangedrongen, dat zij duidelijk zou laten merken dat ze gek was. Dat zij hem zou vragen waarom hij weg wilde gaan. Dat ze haar mond voorbij zou praten. Nou, daar heb ik niet aan gedacht. Misschien heeft hij het die avond in de bateau eerder begrepen dan wij. Terwijl de rechercheur aan het woord was, maar te laat dus om iets te doen. Ja, ik denk dat wij er nooit achter zullen komen wat hij wel of niet wist. Waarom denkt u dat hij die leugen van de rechercheur op plaats van de misdaad beaamde? Om een loopje te nemen met die man. Ha, hij lachte toen hij zei dat hij de klappen had gehoord op het talud van het viaduct. Ja, hij zou net zo goed iets heel anders hebben kunnen beamen. Maar hij nam het toch wel ergens op. Nee, nee, nee, nee, dat kunnen Pierre niet ik geduigen. Hij wou een loopje nemen met Ismiris. Maar bij het vooronderzoek onderzoek heeft hij het niet gezegd. Ik dacht van wel? Nou oh ja, kijk. En u, dacht u dat de rechercheur zich vergiste? Nee, ik dacht dat hij de waarheid sprak. Ik denk dat Alfonso de enige was die wist dat de rechercheur de plek verzon. Ten eerste woont hij echt in het bos en dan, omdat hij het gesprek meer van een afstand volgde als toeschouwer, moet hij die leugen wel eens zodanig hebben herkend. Net wel als Alfonso de Weyre plaats van de misdaad had geweten, zou hij zijn mond hebben gehouden. Daar ben ik niet zo zeker van. U trouwens ook niet, geloof ik. Ja, hoe had hij kunnen raden dat zij op dat woord bos zo losbarsten? Wat denkt u nu nog meer nu u de hele avond opnieuw de revue hebt laten passeren? Dat wel heel gauw nerveus over haar zijn geworden. Vanaf het moment dat ze het café binnenkwam en die onbekende man zag zitten. Nee, dat is niet zo. Die angst was er wel degelijk, maar hij had een andere oorzaak mij waren bang dat de agent zou merken dat die vrouw... ...niet helemaal goed bij je hoofd was, anders niet. En dat het gedrag van die vrouw aanleiding zou zijn om haar te verdenken? Aanleiding zou zijn om één van ons te verdenken? Klerk. Ja, wie zou er nou aan haar hebben gedacht? Ik moet u zeggen dat ik persoonlijk blij ben... ...dat Alfonso Frankrijk heeft verlaten, weerloos als hij was. Ik blijf zelf ook niet in interviewen. Ik hou het hier niet meer uit. Waarom zegt u dat over die angst die u had dat de politie in de gaten zou krijgen, dat Claire krankzinnig was? Ja, dat heb ik gezegd omdat het mogelijk is dat de agent zo hebben opgemerkt dat we allemaal wat eigenaardig deden die avond. Net als mensen die samen ergens bang voor zijn, die een die, die geheim hebben. U praat alsof het voor u allen erom ging de politie het hoofd te bieden. Dat is toch normaal? De rechercheur heeft maar één ding opgemerkt. Dat is dat Alfonso aan het begin van de avond vrijwel aldoefd heeft gezwegen. En ja. dat hij naar Claire keek. Hij sprak nooit veel. Ja, dat kon de politie natuurlijk niet weten. Ja, u ziet het, we reden hadden om achterdochter te zijn. U had vooral angst voor Alfonso. Zeker. Maar zonder precies te weten waarom. En hoe stond het met Pierre Laan? Ja, ik heb je al gezegd hoe ik hem die avond vond, dus. Hij zag er zorgelijk uit. Ja, nu zou ik nog verder willen gaan. Ik, ik zou zeggen, hij was bang. Maar ja, op dat punt heb ik wel ongelijk. Maar ik zou geneigd zijn te denken... dat hij de hele avond bang was dat Claire... over het vertrek van marie Therese naar Cahors zou praten. Maar nu weet ik... ja, ik moet het wel onder ogen zien. Er is niks om te doen. Dat het was... ...wat zij hem op de ochtend van de moord had gezegd. Ik redeneer. Daar was hij bang voor. Ja, ik vergis me, dat weet ik. Ik ben er zeker van. In werkelijkheid... ...moet hij een angst hebben gezeten voor de toekomst... ...vanwege dat vertrek van haar nicht... ...waardoor hij alleen achterbleef met Claire. Ja, wat zou van hem zijn geworden? Ja, maar dat is alles. Ik ben nu hardop aan denken... U bent nooit bij de familie Laan thuis geweest? Nooit. In ons stadje zit het niet de gewoonte bij elkaar thuis te komen. Toch weten we veel van elkaar af. Vrijwel alles. Vindt u het niet vreemd dat Pierre Laan zegt dat hij niet aan de aftakking van het spoorwegnet zou hebben gedacht? Ja, dat geldt voor ons allemaal. Vindt u dat hij de laatste tijd is veranderd? In zijn levenshouding? Ja, hij is al een paar jaar niet meer helemaal de oude. Ja, u weet natuurlijk dat hij zich verkiesbaar had gesteld voor de gemeenteraad in Vjornen. Mm -hmm. ja, ja, vijf jaar geleden. Hij werd niet gekozen en het was een grote teleurstelling voor hem. Ik denk niet dat hij met u over zal praten. De politiek was zijn grote hartstocht. Hij had er jarenlang niet aan meegedaan. En toen heeft hij zich op een keer kandidaat gesteld. Gezien de goede naam die hij in Vjornen had, meende hij dat het wel vanzelf zou gaan. Hij had zich vergist was het voor een deel om zijn vrouw dat hij niet werd gekozen. Hebben ze u dat gezegd? Nee, nee, nee. Ja. Maar uh, wat denkt u? Nou, men zei het wel. Ja, ze zeiden ook dat het was omdat hij al wat ouder was. En sommige mensen zeiden dat hij te ambitieus was. Wat weet u van haar? Van haar? Hm? Ja, iedereen kon haar in de tuin op haar bank zien zitten. Ze zag je de laatste tijd niet maar als je langskwam. Maar we wisten dat ze lui was. Iedereen wist dat Marie-Thérèse Boesca... voor alles zorgde bij hun thuis. En dat zal wel vaker voorkomen... dat de mensen denken... goedaardige gekken... verborgen in een klein stadje... tot de dag dat er een ramp gebeurt. Van haar verleden... voordat ze in Viorne kwam wonen... daar weet u niets vanaf? Nee. Ik weet wat er in Viorne is gebeurd. Ik weet bijvoorbeeld... en velen met mij... Dat, dat hij haar vaak bedroog. dat hij niets kon schelen. Maar van hun verleden in Kaur, van hun jeugd... daar weet ik niets van af. Weet u ook dingen die andere mensen niet weten? Hij was niet gelukkig. Om haar? Niet alleen. Zij nam niet zo'n grote plaats in zijn leven in. Nee. Om de oude dag die voor de deur stond... En, en, en die maakte dat hij niet meer zoveel avontuurtjes kon hebben. Daar was hij ontroostbaar over. Ja, dat wist ik zonder dat hij met mij over had gepraat. Schaamde hij zich over, zo'n vrouw. No, schaam is niet het juiste woord, geloof ik. Zij gedroeg zich niet zo dat iemand zich om haar hoefde te schamen. Ja, hij was waarschijnlijk wel altijd bang wat ze ging zeggen. En dat de mensen haar voor krankzinnig zouden houden. Maar alleen als ze in het gezelschap van vreemden waren. Onder ons niet. Als zij haar eindeloze verhalen hield... liet de verhaal het praten. Alfonso luisterde wel eens naar haar. Ja, Pierre en ik praatten dan onder elkaar. Soms bleven we wel eens met z'n vieren achter... als ik een café had gesloten. Ik mocht graag met hem praten. Hij is niet dom. En hij is altijd goed op de hoogte. Het is een beste man. En zo gek als zij was... zo rustig was hij. Nuchter en realistisch. Waar ja, praten ze over als ze zo'n bij had? Zij? Oh, over van alles wat ze op straat had gezien, op de televisie. Ze had een manier van vertellen waar Alfonso erg om moest lachen. Dat wist ze heel goed, dus vertelde ze hem vaak films... die ze op de televisie had gezien. Ja, ik moet bekennen dat ik niet naar haar kon luisteren. Ik vond het stom vervelend wat ze vertelde. Pierre ook. Maar Alfonso niet. Ja, ziet u, dat, dat hangt er vanaf wat voor soort mens je bent. Hoe, uh, hoe was dat dan? Wat, wat zei ze? was van alles door elkaar. Stromen woorden. En dan opeens weer een stilte. Er was geen touw aan vast te knopen? Nee, nee, dat ook weer niet, want Alfonso kon het wel begrijpen. Maar je moest heel goed luisteren om haar te kunnen volgen. Alfonso zei wel eens tegen me: Je moet proberen te luisteren als ze praat. Ik heb het geprobeerd. Ik heb nooit een verhaal van haar tot het eind toe kunnen aanhoren. Dus er zat wel een begin en een eind aan? Vast wel. Ja, je kon er niet bij blijven. Al, al heel gauw ging het alle kanten op. Het waren eindeloos veel associaties en sprongen die, die, die nooit bij je zouden zijn opgekomen. Maar eh, sprak ze nooit over bepaalde personen in Vjorm? Heel zelden. Het was altijd over de krant of de televisie. Of over ideeën van haar, ziet u. Of dan, daar begon het mee. Was het waanzin? Ik weet het niet. Ja, dat wil ik zelfs nu niet over mijn lippen laten komen. U had het daarnet over goedarige gekken... zoals een klein stadje die verborgen kan houden. Ja, dat was zo bij spreken. U hebt ook gezegd dat u wist dat zij de een of andere dag... haar verstand totaal zou verliezen. Ja. Ja, ondanks dat... als u me nu vraagt om eens en voor altijd... definitief uit te spreken of het uw waanzin was of niet, dan kan ik dat nou niet doen, hè? In een ander huis, met andere mensen, met een andere man... ja, zou alles misschien anders zijn gegaan, wie weet. Maar ze ging wel voor intelligent door, ondanks dat soort waanzin. Alfonso vond haar wel intelligent, ja. Hij zei dat als zij haar verstand bij elkaar had kunnen houden... dat ze dan een heel intelligent iemand zou zijn geweest. Ja, de anderen interesseren zich wel niet voor... ja... Naar mijn mening, ik bedoel voor zover ik het kan beoordelen... ...was hij intelligenter dan zij. Zelfond ja, u nog gezien voordat hij naar Italië is vertrokken? Ja. Hij is de avond ervoor bij me geweest. Dat is nu dus drie dagen geleden. We hebben over allerlei dingen gepraat... ...en op een gegeven moment heeft hij me verteld... ...dat hij de volgende ochtend Frankrijk zou verlaten. U hebt hem geen enkele vraag gesteld over wat er is gebeurd? Zo ver heb ik niet laten te komen. En bovendien, ik wist dat zelfs al was hij erbij betrokken... dat hij toch onschuldig was. Maar waar heeft u over gepraat? Over het leven, dat hij met Modena wachtte. En ook een beetje over haar, over Claire. Ja, hij vertelde me dat hij zich een jaar of tien geleden... sterk tot haar aangetrokken voelde en dat... als Pierre er niet was geweest... hij haar bij zich in zijn hut zou hebben genomen. Ja, het was de eerste keer dat hij me dat zei. Ik heb er nooit iets van geweten. Wat hij er spijt van dat hij dat niet had gedaan? Over spijt heeft hij het niet gehad. Maar u, u hebt hem ook niet gevraagd... waarom hij uit Vjorn wegging? Ja, dat was niet nodig. Ik wist het. Hij heeft Vjorn verlaten... omdat hij bang was voor wat Claire zou zeggen... bij het vooronderzoek. Wat, wat ze zou verzinnen om hem ook in de gevangenis te krijgen. Hij had alles tegen. Hij was landarbeider, vrijgezel... en een vereniging op de kop toe. Hij vond het beter om Frankrijk te verlaten. Hij wist dat ze een poging zou hebben gedaan om hem te compromitteren. Dat wist hij, ja. Niet uit bozaardigheid. Omdat ze... Nou, gek was. Ja, ik gebruik dat woord bij gebrek aan beter. Als zij de gevangenis inging... lag het voor de hand dat ze zou willen dat hij er ook terecht kwam. Ze was aan hem gehecht. En nee. hij? Hij ook aan haar. Misschien dacht ze dat ze samen in dezelfde gevangenis zouden zitten. Wie weet... Ze zou het misschien wel zeggen. Hoe wist Alfonso dat zo zeker? Ik weet het niet. Hij wist het. Zonder hem met haar over te gesproken te hebben. Ja, ik zou niet weten wanneer ze elkaar ooit onder vier ogen zouden hebben gesproken. Maar u wist dat ze soms s nachts uit huis uitging? Ja, ik weet het omdat hij het bij het vooronderzoek heeft gezegd. Ik heb het in de krant gelezen, dat is alles. Maar aangezien hij ook s'nachts rondzwierf, het schijnt dat hij heel weinig sliep, dan moesten ze elkaar toch wel ontmoeten, met elkaar praten? Ja, het is mogelijk, man. Ja, ik zeg alleen wat ik weet. Hè. Ik heb ze alleen in Le samengezien samen gezien en met Pierre. Nooit alleen en nooit anders. Naar mijn mening is er vroeger nooit iets tussen hen geweest. Zou hij het u verteld hebben? Oh nee, maar... maar toch geloof ik het niet. Zij heeft gezegd dat ze elkaar de derde nacht na de misdaad had ontmoet. Hij zegt van niet. Ja, wat zou je daarvan moeten geloven? Weet u... Als hij gelogen heeft tegen de politie, dan was dat om haar niet totaal overstuurd te maken. Dus dat telt niet. Het is te begrijpen. Hij wou die vrouw beschermen. Dus die laatste avond hebt u het niet over de misdaad gehad? Nee. We hebben het over haar gehad, zoals u al zei, maar, maar over het verleden. U vindt dat niet eigenaardig dat u het met geen woord over die misdaad hebt gehad? Nee. Waarom zou Claire niet tegen Alfonso gezegd hebben... dat zij Marie-Thérèse Bousquet had gedood? Waarom zou ze vermeden hebben om hem die, juist dat te zeggen... terwijl ze wist dat ze om hem kon rekenen? Ja, wanneer zou ze het hem gezegd hebben? Ja, Snachts in vier. Ja, maar als hij ontkent dat hij haar is tegengekomen. Als ik moet kiezen, dan geloof ik wat hij zegt. Kan ik u ook een paar vragen stellen? Ja. Wat maakt u nou op uit... Mijn verhaal over de misdaad. Over de misdaad zelf? Hm. Niks. Of het moest zijn dat u net zo min zeker bent van Claire's schuld als ik. Wat Claire betreft, die had uw verhaal met iets heel belangrijks. Namelijk dat zij minder geïsoleerd was in Vionne dan we aanvankelijk dachten. Dat ze beschermd werd door Alfonso en zelfs een beetje door u. Toch was ze alleen zoals een dankzinnige... Nu eenmaal overal alleen is. Ja, maar haar krankzinnigheid was niet van aard dat ze daardoor totaal buiten de samenleving stond. Dat zij voor niemand belangstelling had. Ja, weet u... Ik doe dit vooral voor Alfonso. Nou, als het alleen om haar ging... zou ik geen antwoord hebben gegeven op uw vragen. Ja, ik had persoonlijk geen contact met haar. Ze kwam in het café. Vaak. Zoals zoveel andere mensen. En tenslotte denkt je dat je elkaar kent... maar kennen en kennen is twee... Alfonso en Pierre, ja, die kende ik, maar haar niet. En als vrouw heb ik nooit veel in haar gezien. Ja, dat kan ik niet zeggen, nee. Met Alfonso praat u over haar als over een krankzinnige? Nee. Allereerst als over een vrouw. Een vrouw die in sommige opzichten gek was, maar niet in eerste instantie als over een krankzinnige. Ja, we hebben dat woord niet gebruikt in verband met haar. Dat zou betekenen dat we haar veroordeelden. We zouden het eigenlijk eerder hebben gezegd van andere mensen die niet gek waren. De tweede vraag die ik u wilde stellen is deze. Wat maakt het voor u uit of Alfonso wel of niet heeft geweten wat Claire had gedaan? Ik probeer erachter te komen wie die vrouw is, Claire Laan. Waarom ze zegt dat ze die moord heeft begaan. Daarom probeer ik er voor haar achter te komen. Maar ik geloof dat als er iemand is die daar iets van af weet, dat dat dan Alfonso is. Stel nou eens dat ze schuldig is. Dan redeneer ik al dus: ofwel, Alfonso wist alles. En als hij haar heeft laten arresteren, dan is dat omdat hij geen enkele hoop had dat ze weer normaal zou worden. Dat je het beter vond dat ze zou worden opgesloten. Ofwel, Alfonso wist echt niet wat er is gebeurd. Hij vermoedde niets. En als hij haar heeft laten arresteren, dan is dat omdat hij ook. ...ergens een eind aan wilde maken. Waar dan? Laten we zeggen... ...aan de situatie met Claire in het algemeen. Ik begrijp wel ongeveer wat u wilt zeggen. Misschien heeft hij haar laten oppakken... ...om dezelfde reden die haar ertoe bracht... ...om te doden. Zo zouden ze hetzelfde hebben gedaan... ...zij door de misdaad te begaan... ...en hij door haar te laten arresteren... ...door de politie. Het was geen liefde... Ja. Hoe moeten we die grote genegenheid noemen? Die zeker tot liefde had kunnen uitgroeien. maar. die ook heel goed. andere vormen had kunnen aannemen. Zonder dat ze met elkaar spraken? Klaarblijkelijk wel, ja. Wat voor relatie was er tussen Marie-Thérèse Bousquet en Alfonso? Zuiver een kwestie van af en toe eens met elkaar naar bed gaan. Ja, hij was er de man niet naar om een afschuw te hebben van haar gebrek. Ook niet van de gestuurdheid van Claire. Ook niet. U hebt nooit horen praten over een man die een grote rol heeft gespeeld in Claire's jonge jaren? Een uh, politieagent? Caro? Nee, nooit. Zou u Alfonso ondervraagd hebben als hij Fiona was gebleven? Hmm, nee, hij zou toch niets gezegd hebben. Bij het vooronderzoek heeft u ook niets over haar gezegd... ...behalve dat zij er s'nachts op uitging. Hij zou inderdaad niets hebben gezegd. U bent ervan overtuigd dat hij iets wist. Niet wat. Ja. Maar wat? Dat weet ik niet. En u? Wat denkt u? Hij moet wel iets hebben geweten over de kern van de zaak. Niet over de feiten. Ja, er iets over zeggen, dat is weer wat anders... Zelfs al had hij het gewild, gaat u Pierre en Claire ook opzoeken? Ja. Hebt u enig idee over de beweegredenen voor deze misdaad? Ergens in de vechten zie ik wel iets, maar het is onmogelijk te zeggen wat dat is. U sprak daar net alsof Claire de schuldige was. Nee, alsof Claire de schuldige is die ze voorgeeft te zijn. Maar als ze het nu voorgeeft dat ze die misdaad heeft begaan of dat ze hem werkelijk heeft begaan, haar motieven zouden dezelfde zijn geweest als ze die kon geven. Hebt u niet gemerkt dat wij allebei zwijgend voorbij zijn gegaan aan één bepaalde gebeurtenis van die avond? Ja. U hebt daarnet gezegd dat Pierre de hele avond wel in angst moet hebben gezeten dat Claire over het vertrek van Marie-Therese opraat. Ja, ja, dat herinner ik me. Is in angst zitten? De juiste uitdrukking. Ik weet het niet. Als iemand kleren de armen van de politie heeft gedreven, wie is dat dan? Pierre of Alfonso? Ja, als ik hem niet kende, zou ik denken dat het eerder Pierre was. En u hem wel kent? Nou, hem zou ik zeggen dat hij die avond in zo'n bar slechte stemming was... dat hij heel vjoen in de de politie had willen uitleveren. Wie zou Pierre Lana uw mening gedood hebben met die helse machine waar hij het over had? Zichzelf. En als ik een andere opvatting had aan u over het gedrag van Pierre Lana die avond... Zou u die dan willen aanhouden? Nee. Dat was het eerste deel van Bitter Zoet Bed. Een luisterspel in twee delen... naar de roman La Mente Anglaise van Marguerite Dura. Een vertaling en bewerking Koos Mulder. De personen waren Claire Lanne, Elise Homans... Pierre-Lan, Guus Hermes, de ondervrager, Edmond Klassen, de waard, Pieter Lutz, de rechercheur, Bob Goedhart, Alfonso, Ger Smit, en een jong meisje, Els Buitendijk. Regie, Leon Povel.